Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft de accreditatie van de Iraanse ambassadeur ingetrokken... omdat Iran gevechtsdrones zou hebben geleverd aan Rusland. Het Oekraïnse ministerie van Defensie zegt dat het leger zes Iraanse drones uit de lucht heeft geschoten. Ook zou door een Russische aanval met een Iraanse drone een burger zijn omgekomen... Oekraïne en de VS zeggen al langer dat Iran drones levert aan Rusland. De regering in Teheran spreekt dat tegen en zegt dat het land neutraal is in de oorlog. Wereldwijd hebben de aandeelbeurzen de week met flinke verliezen afgesloten. In New York daalde de Dow Jones Index naar het laagste niveau sinds eind 2020. Beleggers zijn bang voor een recessie en vrezen dat de inflatie oploopt... door de begrotingsplannen van de nieuwe Britse regering en de recente renteverhogingen...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 De Wereldgezondheidsorganisatie heeft hulp naar het gebied gestuurd. Wie besmet is met ebola kan hoge koorts en ernstige bloedingen krijgen. Wielrenster Demi Vollering is niet van start gegaan in de wegwedstrijd op de WK in Australië. Ze is positief getest op corona. De Nederlandse ploeg bestaat nu nog uit zes rensters, onder wie de kopvrouwen Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. De finish van de wegwedstrijd is rond 9 uur Nederlandse tijd. Het weer bewolkt met periode van regen bij hooguit 16 graden vandaag. Aan het einde van de middag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. Morgen droog en periode met zon en opnieuw een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In regio Noord-Holland staan files op de A9 diemen richting Amstelveen. Tussen het holendrecht en Amstelveen is de vertraging een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de ring van Amsterdam tussen Afritwater, Meer en Knoppen, meer, 10 minuten oponthoud. En op de A10 West tussen Lansmeer en Amsterdam, Hemhavens, 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Super. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.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 Godverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik zie hem niet strenger in de gang halen. Ik ben Subert. Een beetje moe, maar vooral heel blij, want ik heb leuk nieuws om te delen. Oké, okay, nou, fijn om te horen. Toebak leeft op de radio. Fijn dat u het toestel op aanstaat. Ja, ja, ja, precies. Komt ze daar aan of niet? What the fuck? Nee, nee. Is ze nog gevallen? Nee. Ze is niet gevallen, ze zit thuis, want eindelijk heeft ze het onderleden. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn, is luisteren naar Toebak Leeft. Dat is mijn advies ook, oftewel Jolande belde me gisteren op en of, of schaf een berichtje en ze zegt... Uh, ja, ik heb het te pakken, ik heb het eindelijk te pakken, het coronavirus beetje laat, maar misschien is het ook veranderd en kan je het beter uh, hanteren. Zo, je gewoon zit thuis, dus sterkte. helpt het als je thuis gewoon even lekker dit radioprogramma luistert naar Toepakleef met de fijne muziek en de berichten natuurlijk. Afgelopen week hoop te doen over deze man. Een goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan. Opleidingsinstituut voor Westerse... Gemeente. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Hij we werd natuurlijk onderbroken. Meneer Baudet, we hebben de afspraak gemaakt. Het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van financiën. Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft. Dus ik vind ook een soort complot over waar ze gestudeerd oh. heeft... vind ik echt niet gepast. Zei ze dat nou? Maar goed, als je dit het filmpje filmpjes ook later... gewoon weer losgeknipt op het YouTube-kanaaltje van hem... dan denk je van, zien nu wel, ze luisteren nooit naar hem. Ze willen ook niet reageren, ze lopen allemaal voor hem weg. Maar ja, goed, dat had helemaal niks te maken... waar ze mee bezig waren in die kamer natuurlijk. Maar wat me wel afvroeg en gisteren. Met het gesprek met de minister-president, met minister Kaag kwam het naar voren. Wat wilde ze nou zeggen? Want ze, ze rijkte naar de microfoon, ze wilde op de knop drukken... maar ja, er kwam niks uit aan het dus toen zei ze dit... Mag dit zomaar allemaal? En toen dacht ik, ach gut, dacht je dat nou echt? Je, dat valt me dan weer een beetje tegen van de, deze minister Kaag. En ik denk van, had je niet iets anders willen vragen aan hem? Baudet, oh, doe nou even normaal, laten we het over de zaak hebben. Nee, mag dit allemaal maar zomaar? vind ik het toch weer een beetje van uit de hoogte. Dat vind ik dan toch wel jammer dat het antwoord erachter zit. Maar goed, ik zeg tegen Thierry Baudet... als je nou echt verandering wil maken in de wereld... dan moet je misschien naar Iran gaan. Ja, daar is nog heel veel te bereiken. Met je idee dat alles van bovenaf gestuurd wordt. Want daar is wel zoiets aan de hand, geloof ik. Maar ja, of je ze haar nou gaat afknippen, dat betwijfel ik. Goed, Koebak leeft op de radio met de uitgekleede versie. Dus uh, waarschijnlijk zit er wat meer muziek in, de ra in dit radioprogramma. We wachten het er even af. Straks natuurlijk wel de geschiedenis en de zandvoortsberichten is even Inge Kalkaar, Nederlandse artiesten. elkaar en ooit uh, ontdekt. En ze hebben toch ook nog met uh, ja, Miss Montreal in een beentje gezeten. Is En uh, later is de solo gegaan natuurlijk. En is ze ontdekt. En dit heet de Spinning Around. Het is uh, de zaterdagmorgen hier bij Toebakleef. Fijn dat het toestel op staan Het is wat, uh, wat grijs, uh, grijsachtig hier in Zandvoort. Maar naar het beluisteren in het rijdenprogramma. Moet toch het zonnetje gaan schijnen, zou je denken. Nou, we kijken natuurlijk even in de kranten. En we hebben ook hier bij Wat. Berichten, want als ik hoop dat ik ze kan vinden. Want ik laat het altijd over aan de dus natuurlijk. En vanochtend heb ik nog Marcel. Ik had nog wat brood gevonden in de broodtrommel. Want ja, de, het brood moet straks ook wel duurder gaan worden. Die zal wel een beetje in prijs omhoog gaan door de oorlog. Maar straks de energieprijzen natuurlijk, die gaan ook flink omhoog. Ik hoorde wel goed nieuws dat uh, sommige energiebedrijven... hebben eigenlijk te kort van tevoren aangekondigd... dat hun energieprijzen met 50% omhoog gaan. En de rechter heeft daarover beslist dat sommige energiebedrijven dat niet kunnen maken. Bepaalde eh, energiebedrijven hadden dat gewoon wel op tijd aangegeven. Dus dat ze dat niet door kunnen voeren. En dat is misschien, dan schuift het in ieder geval een klein beetje op. Dus dat is natuurlijk de vraag straks met dat plafond wat er komt. en wat de staat gaat compenseren. Eh, of ze er niet misbruik van gaan maken. En dat kan aan de andere kant natuurlijk ook zijn. De kleine gebruikers kunnen ook denken van hé, hey, ik kan veel meer gaan gebruiken nu. Want er is een plafond gemaakt. Dus dat zou ook kunnen, dat kan twee kanten op. maar... Laten we er even gewoon normaal mee omgaan. Dat lijkt me wel fijn natuurlijk. Dus dat is wel zo. Goed, eh, kijk, verder... Um, ja, maar eens even een muziekje. Even een rustig gegeven gitaarsklaartje... waar dit programma bekend om staat. En dit zijn de Amazons... In My Mind... Leeft. Ouderen hebben nog steeds weinig begrip voor de muziek. We tried to talk the pleasure back into being alive Reminiscing about the apricots and blunts on pack and ride Ashamed of being locked into bed, can't feel her legs and feeling like a lie. looking for us. Arlo Park. Arlo Park natuurlijk om volledig zijn. Een hoop jaar, dat gaf ze ons. In de tijd van de pandemie. Heeft ze in kleine zalen gespeeld. En niet onverdienstelijk. Want daardoor is eigenlijk een heel groot publiek bereikt. Omdat je, je moet rustig naar die muziek luisteren. Dit op zo'n groot podium natuurlijk. Het is een hele grote zalen. Nee, Arlo Park heeft op. Uh, uh, dat is ook weer gestaan. Lowlands heeft ze gestaan. En uiteindelijk is ze. Ja ze wonen naar 21 nummer. Oh, echt bizar. En uh, goed dit is hoop En ze hebben ooit er ook nog een hit gehad met Black Dog. En. En wat hadden ze nog meer? Eugene and Two Goods. Allemaal fijne platen van haar Debut cdtje Daarvoor nog de scheurende gitaar van de Amazons. Een band uit Engeland vandaan. En het gaat allemaal weer gebeuren, lees ik in de Telegraaf vandaag. Oftewel, uh, ja, die grote bierfeesten. De Duitse bierfeesten gaan weer van start in München. Die is twee jaar stil geweest en nu gaan ze weer van start. De Oktoberfest. Vesten want uh, uh, ja, gaan weer van start en de vervaren loopt door de straten heen. En heel veel Nederlanders gaan er ook heen. Je moet wel flink in de buideltast. Het is echt een uh, prijsje wat je betaalt voor een grote bierpul van een liter. Ja, normaal was dat 10 euro, maar nu is dat 14 euro. Dus in één keer 4 euro duurder geworden. Maar heel veel mensen zich, uh, laten zich daar niet door afremmen. En denken, we gaan er gewoon heen met een aantal vrienden. Onder andere ook uh, Daan Willink. Die zegt uh, werktuigbouwkundig te zijn uit Groningen. Hij is met twee vrienden daar naartoe ge, uh, gereisd. En hij zegt: want het is leuk. Soms om twee uur middags ben je al klaar. Maar je, om negen uur s ochtends kan je al beginnen. Maar elf uur gaat wel de muziek uit. En wat ze ook weer, ja, ze denken miljarden omzet te, uh, te verwachten of te, te gaan maken. Alleen ja, het inkoop is nog duurder. Dus wat de winst zal zijn, dat, ja, dat gaat een beetje tegenvallen, denken ze zelf. En ze hebben grote waar ze in verzamelen: uh, 28.000 liter. En elke nacht wordt het dit bijgevuld. Dat dit gewoon nog mag. Mag hè? Dat dit wordt toegestaan. Een aantasting van de gezondheid. Nou ja, goed, dat brengt wel heel veel vreugde. Dat mag ook wel eens in deze tijd natuurlijk. Straks de zandvoort berichten. Eerst even de snus. Knuckles, baby. You het see my knuckles, baby. Oké. Okay. Verontrustende teksten. Het's been a long time since you've been online. En you up big. It's been a long road since you found God. Was he up there? Was he fuck yeah? Took you a minute, you've been punching the light. It's been a hard day's night. It's kind of like we fight you, we outshine you, me and Knuckles, baby. We fight your way out, show me your knuckles, babe Kind of like we fight your way out, show me your knuckles, babe It's like the sun was fear and the moon was gone Tell me something You a minute, you'd be punching the light It's been a hard day's night Do we out? Show me your knuckles, baby. De Amazons en show me your knuckles, babe. Ben je klaar om te strijden? Nou, in sommige landen zijn ze daar zeker wel klaar voor om te gaan strijden. Dat zien we ook sowieso in Oekraïne. Alhoewel ze daar een referendum aan de houden zijn. Althans, de Russen zijn daar een referendum aan de houden. Dat is te, geloof je toch helemaal... Dat is toch te bizar voor woorden? Dat kan gewoon helemaal niet. Een land in een ander land een referendum houden of je wil aansluiten bij dat ene land. Ik zie Duitse mensen al gewoon hier naartoe komen, hè? En dan zeg je van we gaan het even random houden. Want volgens mij wordt Nederland nog steeds bij Duitsland gedeeltes. en Dan zeg je natuurlijk ja, want voor het je weet heb je een of andere idioten op bezoek. Goed, dit was uh, natuurlijk de snuts. En show me your knuckles, babe. Vandaag geen de krant te lezen. En dat komt ook om het feit. Ja, Jolande mocht je laten ingegaan staan, uh, heeft corona onderleden. Ze appte me heel dramatisch. Ik ben aan de beurt. Ik zeg: Oh, uh, sta je bij Schiphol, ben je weer een reisje aan het boeken? En heb je heel lang in de rij gestaan? Nee, dat was het niet. Uh, ze hadden de corona onder en de vriend ook. En ik zeg, nou, dat werd ook wel eens tijd, zeg. Jezus, het is al drie jaar bezig en je bent nog steeds niet opgelopen. Heb je wel sociale contacten, roepen ze dan altijd natuurlijk. Nou goed, ze hadden maar afwachten hoe je het ondergaat. En, uh, nou, het voelt dus niet echt heel geweldig. Dus uh, dat val, val, ja, valt altijd een beetje af te wachten. Ik bedoel, ik heb het ook twee keer gehad en twee keer viel het reuze mee. En je moet ook wel een beetje in beweging blijven. Niet in gaan zitten. Want ik moet het uit. Nee, wel de structuur op uh, houden die je normaal hebt. Maar goed, de coronagevallen schijnen weer op te lopen. In de afgelopen zeven dagen heeft de RIVM uh, 9889 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste weekaantal sinds 20 augustus. Iets meer dan een maand geleden. En het aantal bevestigde besmettingen ligt uh, 14,8% hoger dan de vorige week. Dat is de snelste toename op weekbasis sinds 5 juli. Nou goed, ze zijn me nu al kwijt hoe dit allemaal schematisch in elkaar zit. Maar volgens mij testen heel veel mensen testen ook niet meer. Weet je. Dan heb je een hoesje of je voelt je niet helemaal lekker. je nou, ik ga even op de bank liggen met een dekentje. Maar na een uurtje, dan nou, gaat het misschien wel weer. En dan weer, hoppa. Dus en dan, of je dan een test doet, weet ik niet. Ik heb daar zelf niet de neiging om dat te doen. Ik denk, laat maar, ik zie het wel. Dus of dit nou de goede cijfers zijn... en of we ons, ons ongerust over moeten maken... Wij wachten altijd op de cijfers van de IC's af. Dat geeft ons altijd onrust. Als dat toeneemt. Maar goed, sterk in ieder geval sterker Jolande als het thuis zit. Hopelijk heeft het radio aanstaan. Mijn sterkste aan- en kunstkans kunst, volgende week u uh, weer toespreken. Dit echt een grote hit zou worden voor Everything, Everything. Dat je een soort studentenband. Het is een Britse art-rock-kwartet. Ik moet zeggen, dit plaatje. Ja, dat vind ik grappig hoor. Het gaat met die stem ook alle kanten, maar het blijft toch overheid. Ik vind het bijzonder gewoon. Dit is, uh, Everything, Everything en Jennifer... Dus dat heet, uh, wat was het ook alweer, Raw Data Field. Oké, okay. nou goed, ze komen onder andere uit uh, Manchester, Kent. En zijn ontstaan in 2007. Het is bijna half en om half natuurlijk. Zandvoortse berichten. Uh, dinsdag de, 13, de derde, uh, dinsdag in september, uh, dan wordt het ook al de, ga, uh, de, de gouden koets... Nee, de glazen koets wordt volgereden bij de scholen hier in uh, Zandvoort. Hij is uit. daar gaat namelijk uh, de mensen van de politiek, uh, wethouder uh, van onderwijs, uh, uh, Lars uh, Carré, is op bezoek geweest bij de klasse... twee klasse 8 uh, van de Zeevonk. Uh, is hij op bezoek geweest en heeft daar een, uh, een, een koffertje meegenomen. Niet met de miljoenen-nota, maar meer met lesmateriaal van uit te leggen hoe het in de politiek allemaal werkt. En hoe de rechtsstaat werkt. En je moet, je moet, hoe je moet debatteren en voor jezelf opkomen. En uh, alle scholen kunnen dat bestellen. En dan uh, komt zo'n uh, man van de politiek op bezoek. En die gaat het uitleggen. En dan wordt er leuk gepraat in de school. Ook bij Hannie Schaftel is het gedaan. En ook bij de uh, oranje, oranje narsen is ook iemand op bezoek geweest. Uh, Mirko Gertsen en, uh, en Marcel uh, Su Sukel. Uh, alles even van Zee. Uh, de Politieke partijen zijn op bezoek geweest... en hebben gepraat over de politiek. En uh, het is goed om uh, kinderen daarop aan te aderen... en uh, leren voor zichzelf op te komen. Verder, een ander bericht is dat de fototentoonstelling... 100 jaar de Zandvoortse de reddingsbrigade... de boulevard uh, van Voucher... Is, uh, is, wordt vandaag geopend om 12 uur. En dan kan je van... Oh nee, nu alleen tijdens deze opening zijn tussen 12 en 2 diverse voertuigen van de uh, San Rijksbegade te zien, te bekijken. En er hangen onder andere foto's van Christian Kemp en Edwin Keur en uh, Bob Borsink. En onder, onder ook Feddo uh, Springveld hebben daar foto's geplaatst. En daar hangen wat bij elkaar, 15 dub, dubbel, dubbele borden met foto's. En die hangen daar tot en met de 27 maart. Nee, het nee, staat niet bij tot. Uh, tot hoelang ze daar hangen. Ah, oh, 8 oktober. 9 oktober hangen de borden daar. En uh, het feest van bij de reeksbrigade, dat is 100 jaar bestaan, is al eerder begonnen op 27 maart bij uh, Post Noords. Toen hebben ze jubileumvlag gehesen. En er is ook een grote receptie geweest, ook in juli. Nou, goed. En verder zijn er nog berichten over de renovatie van de krocht. Dat heeft het traag opgelopen. Er uh, is natuurlijk ook in 2001 uitgebreid over gepraat. En er is gekeken en hoeveel geld er nodig was. En er is nu meer geld voor uh, gepland. Ruim een miljoen meer. Uh, de gevelopbouw van de Veldman Rietbroek. Dat zijn uh, de personen die het hebben ontworpen. Het architectenbureau. Uh, die zijn door de welstandscommissie uh, op het matje geroepen. We hebben gezegd: Het moet toch anders? We vinden het niet mooi. Het, het is te speels. Uh, en nu wordt het gemetseld uh, stenen blokkendoos. Dat niet echt past. Dus ze willen daar nog aan, aan het werk. En verder um, er komen er twee zalen op de eerste verdieping. Isolatie wordt toegepast. Uh, nou goed, hoe het allemaal extra gaat kosten, weten, dus niet. Maar het wordt in ieder geval meer dan een miljoen. En het moet begin uh, 2023 starten En dan duurt het iets van zes tot acht maanden. Tot uiteindelijk alles, wordt, uh, alles klaar is. De renovatie van de krocht. En dat loopt al jaren. Dus het wordt ook wel eens tijd dat er in ieder geval gestart wordt. Dat geeft in ieder geval een beetje hoop. In plaats van het eindloos praten over verbouwing. Dat kunnen ze hier in stand antwoord wel met eindeloos praten over verbouwing. En daar kunt de politiek ook nog wel eens op stuk gaan. Volgende uur is het straks meer van voor de berichten. Eerst maar even een leuk muziekje van Katie Dunstall. Ik ken haar van andere platen. En dit is haar nieuwe plaat. En die heet namelijk Private Eyes. van Katie Tunstall. Beautiful private eyes. Het grappige, de vraag. Verschillende gezichten. Maar als je haar googelt. Dan denk je van. Hè, oh, huh? Nou heeft ze weer een andere kapsel. Ze lijkt ook wel een andere gezichten te hebben. Dat is niet zo. Niet dat ze uh, regelmatig door de plastische rug zit. Om dingen weer te veranderen. Dat is niet waar. Maar ze weet het een of meer. Gewoon elke een andere uh, uh, voorkomen te presenteren. Dat lijkt wel een beetje zo op Madonna. Nou goed. Mocht je haar interessant vinden. En dit is niet haar grote hit natuurlijk. Ze denken. Wat was haar grote hit ook weer. Dat was dit natuurlijk. Dat bleef een beetje in je hoofd hangen. Dat je denkt, nou, nou weet ik hem wel. Maar goed, ze heeft een nieuwe single uit. Ice I.C. was de oude en dit was de die je net woordt. de Private Ice. Betoepelkler heeft fijn fijne ze op aanstaan. We kijken nog even de wereld in. En wat me even was ontgaan. Ja, natuurlijk. Uh, Thierry Baudet zijn toespraak was me niet ontgaan. Daar viel de hele wereld over. iemand wist me waar ze uh, over aan het praten waren in de kamer. Maar het ging over Thierry Baudet, toch? Wat had hij nou ook alweer gezegd? Nou goed. Ook Jon Derksen moest er ook in het programma wat presenteren. Moest hij ook iets zeggen en hij versprak zich, zei hij later. <coughs> maar uh, hij zegt, misschien moet je geliquideerd worden. later zei hij, nee, nee, dat bedoel ik niet. Maar goed, dan gaat de OM er toch naar kijken. Op het ministerie te kijken of ze hem kunnen vervolgen. naar nou, zeg ze zeggen... We gaan er geen serieuze zaak van maken. Maar goed, het is, we, moeten er altijd, we krijgen er een melding van. Dus dan moeten we er even naar kijken. Of, deze, of, of dit echt bedoeld is. En hoe hij kijkt. Nou, uh, nee, dat soort dingen. Nou, ik denk dat Jan Derksen niet echt uh, dat soort uh, dingen gaat ondernemen. Maar ja, dan zeggen ze altijd. Er kan zomaar eens een gek rondlopen. Die ik, wat een goed idee. Nou, maar dat is uitvoeren. En dan is de vraag altijd: is Jan Derksen dan verantwoordelijk voor het feit. Wat, uh, dat, wat die andere persoon gedaan heeft? Nou, ik denk dat dat niet zo ver gaat in Nederland. Maar je weet het dan niet, want het probeert altijd. Als je een gek iets gedaan hebt, probeer je altijd iemand anders te zoeken. Ja, maar die man is verantwoordelijk, toch? Hij zelf niet. Dat kan niet. Dat zijn altijd de instanties die erachter zitten. Laat hopen dat het allemaal met de sissen afloopt. en Sund ken natuurlijk wel. Je hebt allemaal van die uh, platen gemaakt die je bijna wel kan dromen. En uh, Nou dacht uh, deze Marcus Manfred tijd voor iets alleen te doen. Gewoon wel even lekker... Om gewoon even zelf iets te maken wat gewoon even anders klinkt. Dat heet Self Titles Better Angels. het even anders. Ik dacht eerst dat het een beetje dezelfde stijl was als uh, de band waar hij uitkomt. Deze natuurlijk uh, Marcus Munford. Hij komt van Munford Sons. En dat is natuurlijk een band die een beetje, ja, die maakt een beetje country in West een beetje. Country rock, hè. Dat is gewoon net even anders. You'll never be what is in your heart. We zeggen dat echt een platen van jaren geleden alweer, hoor. Weep, little Lion Man. You're not as brave as little you're lion man. Dat was een grote hits. En ze hebben ook wel eens platen gehad die uiteindelijk weer als tune werden gebruikt. Dus die hoorde je echt zo vaak voorbij. Komen dat je denkt, nou weet ik het wel. Maar goed, nu is hij dus solo gaan. self titel heet de nieuwe CD. En dat was Better Angel daarvan af ze komen uit Londen en uh, uh, Mumford and Son. Ik ik even kijken is dat ook een zangeres bij? Het? Dacht ik al altijd. Oh ja, Sarah Le uh, Sa uh, Laura. Marling, die zit er ook nog bij. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen op het toepakleven. kwart voor negen, straks in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Hebben wij natuurlijk ook een stukje geschiedenis. Hebben we. Heb ik een stukje geschiedenis? Ja, ik zie het vandaag alleen. Dus uh, ik heb even gekeken wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. Het is vandaag weer uh, 24 september. En weer interessante materies die voorbij komen. Ook uh, interessante verjaardagen. Vandaag lezen we ook in de Telegraaf interessant materie. Dat uh, de, de, de COA heeft een cruiseschip neergelegd in Velsen. En dat is de Silja Europa. En dat is een heel luxe cruiseschip. En daar kunnen uiteindelijk hoeveel mensen uh, van uh, de asielzoekers... kunnen daar plaatsnemen. Ik zit even te kijken, ik had het opgeschreven. Normaal kunnen daar 3000 passagiers op plaatsnemen. Nu gaan ze waarschijnlijk tussen de 1000 en 12 asielzoekers opvangen. Gezinnen, alleenstaanden en statushouders kunnen daar een tijdje wonen. Uh, daar is natuurlijk een... Uh, een, uh, een roulette tafel. Dus natuurlijk whirlpool. en is een sauna. Maar die hebben ze allemaal uitgezet. De stekkers eruit getrokken. Want ze vonden dat niet zo gepast. En dan zijn ze ook weer bang dat het misschien weer een verkeerde aanstijgende werking heeft. Want als de grote koppen dan in de telegraaf komen. En dat gaat over de grens, dan denken ze: Oh, Nederland, daar word je gewoon in een cruiseschip weggezet. Nou, daar wil ik wel heen. Terwijl dat natuurlijk maar een klein gedeelte is van de asielzoekers. Hier in Nederland hebben we nu te maken met 47.000 asielzoekers. En waarschijnlijk gaat het nog oplopen met 9.000. Dus daar moeten nog wat, plek, wat bedden voor geplaatst worden. Uh, ja, 51.000 uh, ja, wordt waarschijnlijk geschat. De laatste, de laatste maanden van dit jaar. Dus we moeten afwachten. Mensen in Velsen die aan de ene kant vinden ze het wel goed dat daar dat schip ligt. Aan de andere kant vinden ze het wel opmerkelijk dat de buslijn... die twee jaar geleden is opge, opge, opgedoekt, die is nu weer actief. Dus dan zeggen ze, ja, nou ja, dat is een mooie bekomstigheid... maar als straks dat schip weer uitvaart en de asielzoekers hier niet meer zitten... gaat die buslijn dan ook weer verdwijnen? Nou ja, als dat het ergste is, dan zou ik denken dat valt het allemaal nog wel mee natuurlijk. Goed, vorige week draaien we al voor de eerst de Gorilla's. Nieuw gold met Thema en Pala. Cracker Island. To the hills coming in this near. Yo, a desolate city where it hurts to smile. Ran into the river since it's been a while. I'm raining in a rando, she's a social scandal. So give ourselves a handle when it's too much to bear. ABC boys ready to mayor like Sean. He's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling. It is what some of us live for French is out, now I'm fucking with Barbandore wereld van Tobak leeft. Hey, Een nieuwe cd uit Cracker Island. Nieuw gold met Thema en Pala. De zanger van Thema en Pala heeft het ingezongen. Een leuke combinatie. En Gorilla's worden altijd wel een beetje in verband gebracht met Banksy. Namelijk, het is een beetje dezelfde stijl tekeningen, maar er zijn natuurlijk ook nog niet helemaal achter wie Banksy is. En al de inside mensen die weten het wel, die zeggen ja, het is die en die Zeggen Nee dat is helemaal niet waar, maar goed, dat zou ook een heel team kunnen zijn die die tekeningetjes op straat maken. Al het grap Banksy nu probeert zijn eigen werk te verkopen. Maar ja, hij heeft concurrentie van dat werk wat hij op straat heeft achtergelaten. Dat, ja, dat levert meer op dan zijn eigen werk wat hij nu aan de markt, uh, aan, uh, aan de markt probeert te slijten. Goed, uh, de zaterdagmorgen in het Leef, dat was uh, de nieuwe, uh, nou ja, laatste single, nieuwe single. Ze hebben een CD uit die Head Wonderful Life. En dit is de titelstuk daarop. Uh, en we kijken nog even naar wat er allemaal in het nieuws was afgelopen week. Nou, gisteren eigenlijk. Oekraïners in de door Rusland bezette gebieden kunnen stemmen of ze bij Rusland willen horen. Het is verontrustend als zo'n vrouw aan de deur komt... en die gaat op je deur kloppen. Je moet stemmen. Je mag stemmen nu. Je moet stemmen. En uiteindelijk denk ik, ja, en ik weet ook waar ik op moet stemmen. Maar goed, het grappige geweld is... dan Dan zie je zo'n vrouw en die zegt dan dit. Ja, dan ik zal dan... het exact even voor je vertalen. Ja. Doe, je hebt geen idee waar het over gaat. Nee, ik ook niet. Ik zag het al onder En ze zegt, God, zou zou zorgen dat het goed komt. Een andere man zei, van, nou, het zal het waarschijnlijk, onder Rusland zal het waarschijnlijk een stuk beter worden... Dan onder de Oekraïnse vlag. Nou, allemaal wel leuk. En dan zeg... en, uh... Het kan ook helemaal niet. Het is compleet belachelijk als je erover nadenkt dat ik hier in Zaporizje sta. De hoofdstad waar niets aan de hand is wat in handen is van Oekraïne. En uh, 20, 30 kilometer verderop is het van Rusland en daar vindt een referendum plaats. Het mag ook niet. Nee, dat mag echt niet. Een referendum in een andermans land. Maar goed, hij heeft ook een mobilisatie afgekondigd. En nu krijgen ze ook twee stromen vluchtelingen hier naar Europa. Ik wil niet zeggen, nee, Nederland. Zeg, leg nog maar een cruiseschip neer. Maar ja, je krijgt ook die Russen natuurlijk. Die eigenlijk allemaal niks met die oorlog te maken hebben gehad. Die komen nu straks met elkaar tegen gewoon in een ander land. En die zeggen van: Ja, wat de fuck, je komt uit Rusland. Jouw uh, familie heeft tegen ons gestreden. En uh, zoveel slachtoffers. Er zijn natuurlijk al filmpjes van te vinden die, uh, uh, op internet. Maar goed, het is, ja, het is verontrustend hoe het nu allemaal toe gaat. En uh, wel een klein beetje hoop hoorde ik Gisteren op één was er, geloof ik, Hoop Scheffer. Die schoof aan oud-minister minister, uh, van zaken volgens mij... die zegt mezelf... het is het laatste wat hij nog roept. Die mobilisatie is het laatste nog wat hij doet. En uh, dan zeggen anderen nog... ja, maar nu gaat hij op die knop drukken. Hij kan het niet winnen en dan drukt hij op die knop. Hij zegt nou, hoogschepper... als je hem in moet schalen tussen de 1 en 10... en op 10 zou hij drukken... schat ik tussen de 1 en de 2. Geen 0. De kans is wel dat hij, dat hij het zou doen... maar de kans is klein, want hij bereikt er helemaal niks mee. Dus... Hij zegt nog dat het bijna afgelopen is de oorlog in Rusland. Ik hoop het echt. Dat zal toch zo mooi zijn. Nou goed, tijd voor muziek. Even een leuke plaatjes van Alfie Templeton. Ook een van die jonge gasten die de wereld betreedt van de showbiz-wereld. 3D Feelings. Oh nee, verkeerd knopje. Ik denk al. Dit is de nieuwe single van Simple Minds. Direction of the heart, first you jump. Minds, First You Jump, Direction of the Heart, the cd. today. Het grote en meeslepend zit er nog wel een beetje in, maar ja, jeetje. We staan al sinds 1977, Jim Kerr is daar natuurlijk de zanger van. En uh, ik moet zeggen, in die videoclips die je op, uh, op internet uh, circuleert, moet ik zeggen, uh, hij ziet er stoer uit met zijn glimmende zonnebril die half op zijn neus hangt. Ik weet niet of ze er echt zo ze er bewust over nagaan. Het ziet er een beetje knullig uit, moet ik zeggen. Maar goed, het begon altijd, onder andere met dit, hè. Dit is een van de grotere platen uit het begin, de Waterfront. Nou het groot slepend geluid hebben ze nog wel een beetje. Maar of ze het echt de grote hit nog gaan maken, ik heb geen idee. Simple Minds in de geval, en dat heet uh, Water... Nee, uh, First You Jump. Het is uh, zaterdagmorgen, straks in het tweede gedeelte is er ook een stukje geschiedenis. We kijken naar 24 september en we kijken ook even wie de jarig is. En uh, ik zit te kijken, waar, waar een paar interessante. Onder andere, Linde McCartney is jarig. En degene die de, de Muppets heeft bedacht. En Sesame Street. Nou goed, eerst maar even een plaatje. Skeletons. I've been going out my mind. Cause you're giving me way too much adrenaline, hold the line.